Herman Vriend met het NOS Journaal. Het is zwarte zaterdag in Frankrijk. Op alle belangrijke routes naar het zuiden worden opstoppingen verwacht. Voor miljoenen Fransen begint de vakantie, terwijl er ook veel terug naar huis gaan. Ook veel andere Europeanen gaan via Frankrijk naar een vakantiebestemming. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt ruim 700 kilometer file. Ook in Duitsland worden er vandaag veel files verwacht door vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In het zuiden van Duitsland krijgen scholen en autofabrieken vakantie.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 Soudaan en het afgespitste buurland Zuid-Soudaan hebben hun ruzie over de verdeling van oliegeld bijgelegd. Volgens onderhandelaars hebben de landen op alle punten overeenstemming bereikt. Soudaan en Zuid-Soudaan liggen al sinds juli vorig jaar met elkaar overhoop over de verdeling van de olieopbrengsten. En raakten in het voorjaar bijna in oorlog met elkaar. De Duitse kinderen die gisteren dood werden gevonden na een brand in Dortmund zijn door geweld om het leven gebracht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Twee van de drie kinderen kwamen om in de flat waar brand was. De derde overleed in het ziekenhuis. De kinderen woonden samen met hun vader in de flat. De politie wil alleen kwijt dat de vader geen verdachte is. De stunt van koningin Elizabeth tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen was zelfs een verrassing voor haar kleinzoons de prinsen William en Harry. In een interview met de BBC vertelde ze dat ze van tevoren niet wisten dat hun oma een bijrol zou hebben als Bondgirl. In het filmpje begeleidt James Bond, gespeeld door acteur Daniel Craig, de koningin van Buckingham Palace per helikopter naar de openingsceremonie. Aangekomen boven het stadion, sprongen als Elizabeth verklede stuntman met een parachute naar beneden. Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen droog en, af en toe zon, maar in het westen kans op buien. Smiddags meer buien en kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit is Kees Quax van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A15 tussen Goorke en Tiel en de A32 tussen Meppel en Heerenveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Son of Zo duin naar morgen daarom, ik lig wat er in de bed. Dat is ons decor, planning ik van morgen doe me nog steeds voort, Of een paar ik een bar ik kan worden De zon breekt door, sterren de lucht dat is ons decor planning vermogen van morgen, doe me nog steeds voort, Of een en ik kan worden Licht bakken in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzandoor Slapeloze nachten in De zon mee door, Mijn ogen reeds gesloten ben ik even weg van al mijn dromen in de slapeloze nacht. www.zfmzandvoort.nl We'll be Cause you talk pretty, cause you make me sick yeah. I You got some boat to pass. You shook that room like a star now. Yes, you did. Mm -hmm. All these intrusions just stick us too long. And I want you so bad. Because you walk city. Because you talk city. Because you make me sick. And I'm not leaving.